Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Dit is Onderdaag Nederwit met het NOS journaal. Reddingswerkers hebben in Luik 1 dode geborgen. Vanochtend stortte in de Belgische stad een appartementengebouw in na een gasexplosie. Er liggen nog zeker drie mensen onder het puin reddingswerkers blijven de hele nacht zoeken naar overlevenden. Vanmiddag werd nog een meisje van 13... levend onder de brokstukken van het gebouw vandaag gehaald. In grote delen van het land kunnen wegen nog spiegelglad zijn. Vooral ten oosten van Utrecht moet het verkeer rekening houden met gladheid. In de loop van de avond kan ook sneeuw in bijna het hele land voor hinder zorgen. Aan het eind van de middag waren er vooral in het noorden veel ongelukken. In de meeste gevallen alleen maar blikschade. In Groningen werd zelfs gewaarschuwd niet de weg op te gaan... als dat niet noodzakelijk was... Op diverse snelwegen werd het verkeer door de politie gedwongen om langzaam te rijden. Doordat er veel zout is gestrooid en de temperatuur iets is gestegen... lijken de grootste problemen in het noorden voorbij. Linda de Mol is uitgeroepen tot omroepvrouw van het jaar 2009. De prijs wordt elk jaar uitgereikt aan een man of vrouw... die een bijzondere prestatie heeft geleverd op radio of tv. De jury prees de veelzijdigheid van Linda de Mol. Ze speelde vorig jaar in Gooise Vrouwen en de film Terug naar de Kust... en ook presenteerde ze verschillende tv-programma's. De verkiezing wordt sinds 1991 elk jaar georganiseerd door Broadcast Magazine. Linda de Mol is de derde vrouw die het beeldje wint. Op het Markermeer is een schaatser met een helikopter van een ijsschots gehaald. De man werd verrast door de snel invallende dooi. Een voetganger zag dat de schaatser in problemen was geraakt en alarmeerde de politie. Bij de hulpactie die op gang kwam werd ook Defensie ingeschakeld. Een helikopter van Vliegkamp de Kooi wist de schaatser van de IJsschots op het Markermeer te halen. De schaatser is overgebracht naar het ziekenhuis. Dan het weer in het binnenland ijzel en Sneeuw, langs de kust regen. Plaatselijk is het erg glad. Geleidelijk overal regen. Vannacht winterse buien en door opvriezing kan het opnieuw glad worden. Ook morgen en overmorgen winterse buien bij plus 2 graden. Dit was het NOS Journaal.